Het lijkt erop dat het lichaam van de vermiste Marjolein gevonden is. Die vrouw van 38 werd, werd sinds afgelopen donderdag vermist. Er was veel aandacht voor. De familie van de vrouw maakte zich grote zorgen. Eerder vanochtend werden er al spullen van Marjolein gevonden in het bos bij de Kralingse Plas. Of het ook echt om het lichaam van de vermiste vrouw gaat, weten we nog niet, zegt deze verslaggever van Rijnmond. Wat ik wel heb gezien is dat vanochtend vanuit een bootje, de politie heeft met bootjes op de Kralingse Plas gezocht, is een ja, grote Zak en met vier man is dat uit het bootje getild en in een wit tentje uh, gebracht. En daar vindt nu uh, onderzoek plaats, uh, forensisch, uh, politie, forensisch onderzoek vindt daar plaats. Uh, dus het, ja, het lijkt er wel op dat, uh, dat het alles in die richting wijst, maar bevestiging hebben we nog niet. Het leger van Nigeria heeft bij een luchtaanval in eigen land per ongeluk minstens 16 burgers gedood. Het lijkt erop dat de luchtmacht dacht dat ze een criminele bende bombardeerden, maar het bleken onschuldige mensen te zijn. Het Nigeriaanse leger zegt dat ze onderzoeken hoe de fout kon gebeuren. Bij het Rode Kruis ziekenhuis in Beverwijk zijn extra camera's opgehangen nadat er afgelopen weekend een explosie was. De politie denkt dat er opzet in het spel is en onderzoekt of er ook een verband is met een eerdere brandstichting bij het ziekenhuis. Voor zowel die explosie als de brand is nog niemand opgepakt. En je hebt werkpaarden die vastgekluisterd zitten aan hun werkplek in Nederland. En je hebt mensen die leven als god in Frankrijk of ergens anders digital nomads. Ze werken op afstand en doen dat in welk land ze maar willen. Steeds meer van die mensen ontvluchten de winter hier en gaan naar Kaapstad in Zuid-Afrika. Correspondent Ellis van Gelder klopt even aan bij deze Nederlander die daar een guesthouse runt. Hey, hallo. Hi, Hi. Hi. Hi. goeiemiddag. Een huiskamer in, uh, in Kaapstad. Ja. Dit, is, dit is jouw huis? Ja, dit is het uh, huis wat ik sinds uh, twee maanden geopend heb. En uh, het is een, eigenlijk een, uh, een guesthouse voor, uh, voor mensen die tijdelijk op zoek zijn naar een woning. Ja, die zijn er genoeg. Kaapstad krijgt dit jaar waarschijnlijk een record aantal bezoekers. Heb ik nog het weer. Het is ook de komende uren stralend zonnig. Er staat weinig wind en het is een graadje of drie. Morgen is het iets warmer, maar dan is het wel de hele dag bewolkt. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 Met Deze serie werd het even na twee uur Zandvoort, een hele middag. En leuk dat je erbij bent, Zandvoort, op zaterdag. We zijn er weer hoor, Studio Tolweg 10A. En een heerlijk zonnige studio hebben wij vanmiddag, Benno. Goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob. Maar waar, waar is iedereen? Ja, waar is iedereen? Ik, ik zou hier voor een drie uur live show komen, en, maar waar is iedereen? Ja, ja, Dolly is op pad. Oh, Dolly is op pad. Ja, maar je komt voor Rendel. Oh, je komt voor Rendel. Ja, dan ben je een dag te vroeg. Ben ik een dag te vroeg? Ja, hou op. Ja, echt waar. dat meen je niet. Zeker. Nou ja. Dat gaan we morgen doen, Benno. Dus ik moet morgen weer terugkomen. Dacht je echt vandaag? Ja? Nee, jongen. Oh, gelukkig. Ik moest voor jou om kwart over drie hier zijn. Dan denk ik ga even wat eerder. Heel goed, ja, want Dolly is onderweg. Ja. Die is bij een mooie opening van een tentoonstelling in het HDMZ-museum. Ja, we hebben eindelijk weer een kunstentoonstelling. Nou, Eindelijk, we zijn er eigenlijk natuurlijk altijd wel. Maar, ja, drie jaar eh, geleden hè, is het ja, uh, ja, dus, is gesloten. Het is dus. zo'n mooi pand. Dat ja. daar uh, midden in het centrum van Zandvoort. voor de mensen die uh, in België luisteren. Want we hebben ook luisteraars in België. Ook een hele goede middag natuurlijk. En, um, ja, en daar is eindelijk weer kunst. Nou, en, uh, Dolly gaat er alles over vertellen. Dus dat komt helemaal goed. En ja, de kunstenaar toe... is Henke Moal. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, dat weet jij dan weer. Um, we hebben straks natuurlijk het weerbericht. Nou, we kijken naar buiten en het is gewoon heel zonnig. Zonnig is het. Lekker en lekker zonnig. En um, wat hebben we nog meer? Oh ja, de kwart voor drie. Wat heb je dan? Dan hebben we de nieuwjaars toespraak van de burgemeester. Oké. Okay. Gisteravond ook, uh, waren we live uh, aanwezig bij de receptie in de kerk. Ja. In de Dorpse Kerk van Zandvoort. Ja. En uh, ja, de burgemeester die heeft daar een... Uh, nou, toch wel vrij lange en uh, ja, mooie toespraak uh, gehouden. Ja, okay. En die hebben wij uh, opgenomen. En die ga je vanmiddag horen zo rond uh, kwart voor drie... Helemaal goed verstaanbaar, Benno. Nou, dat, dat is ook mooi. Nou, dat, maar goed, daarvoor is het ook radio natuurlijk. En Zeker. Daar, daar zitten wij voor dat het allemaal luid en duidelijk is. Zeker weten. Nou, dat gaan we in dit uur uh, doen. En uh, ja, we gaan eerst uh, nog een plaat draaien. Twee platen eigenlijk. En dan uh, naar het centrum van Zandvoort, naar het HDMZ-museum. Daar uh, is uh, Dolly ten dan dadelijk aanwezig bij uh, de opening van de tentoonstelling. En wat het allemaal inhoudt en wat je daar kan gaan zien... Dat hoor je van Dolly na deze van volle Abdul en straight up. Ik kwam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 Leuk hè, deze single is uh, vrijdag uitgekomen. Op jou heb ik gewacht uh, van uh, de Puma's uh, sneller en meer. En dat in aanleiding uh, natuurlijk van uh, de vrienden van Amstel Live... Ja, dat, schijnt ook een dat is weer uh, begonnen en ja. dat is weer een geweldig feest daar. Ja, ja, ja, ja. Wij, wij zijn er ook eens geweest. Ja, klopt. Met, met uh, vrienden van ZFM, zullen we maar vrienden zeggen. Vrienden van ZFM en ja. uh, later vrienden van een café aan de Halterstraat, dus ben oh. ik er ook nog geweest. Oké, oké, oké. Ja, uh, heel gezellig altijd. Ja, ik was de Bob en, uh, maar goed, het was, uh, het was heel relaxed allemaal. Ja, goed hè. Zeg nou, ja, we hebben het toch over feestjes. Uh, de, je hebt vanmiddag uh, de resultaten onderzoek Racefestival 2024 heb je gepubliceerd erop. Ja, die zijn binnengekomen. En jij hebt er ook wel meegedaan. Dus jouw invloed ligt ook in de resultaten. Nou, dat zag ik duidelijk terug. <lacht> ja, want ruim 70% van de inwoners is enthousiast over de racegerelateerde activiteiten van het Racefestival. Nou, dat is hartstikke leuk hè. En um, dus, um, wie, wie, wie had je er zo gek gekregen? om... Uh, hoeveel stemmers waren er eigenlijk? Hoeveel mensen hebben daar meegedaan? Uh, 1500. 1500, ja, oh, okay. echt waar. Okay. Nou ja, goed, dat is dan heel netjes. Uh, en 30% is minder enthousiast uh, of heeft die activiteiten niet bezocht. Met name de mensen in Nieuw-Noord. Die waren helemaal uh, enthousiast. Vanwege ook de, wat ze daar voor de wijk... Uh, hadden ze speciale zaken uh, georganiseerd. Een groot scherm en dat soort dingen meer. En die waren echt lijnend enthousiast. Ja, nergens dus... mocht je buiten de Cramprix kijken, alleen daar op dat ja, plek. Nou, ja, dus, okay. uh... nou ja, misschien is dat ook iets voor andere buurten. Als die andere buurten daarvoor in zijn natuurlijk, hè. dat is uh, vooropgesteld. De, en uh, nou ja, wat is jouw conclusie eigenlijk als je dat onderzoek zo leest? Nou ja, ik vind de, de evenementen die we gehad hebben wel leuk uh, eigenlijk. Ja. Dus daar moeten we gewoon mee door zien te gaan. Hebben we hebben onder meer het reuzenrad natuurlijk. Oh, ja, ja. Dat vind ik er echt bij passen. Maar dan ook echt een reuzenrad. Hoe bedoel Dit je? Dit keer hadden we een reserve reuzenrad. Dat was een beetje klein dingetje, zeg maar. Oh. <laughs> ja, en, ja, dus die moeten iets opgeblazen worden, dat ding, denk ik. Ja. En dan uh, ja, rondom uh, die, dat reuzenrad uh, meer activiteiten. Mm. Want nou gebeurde dat uh, er stonden kermers. Ja. En een paar dagen voordat de Formule 1 begon, was de kermers verdwenen. Oh, oh, merkwaardig. Dat was een beetje een verkeerde planning uh, van het hele verhaal. Ja, ja inderdaad. Maar goed, als ze we dat weten uh, uit te breiden op een uh, betere manier, ja, dan uh, gaat het heel mooi worden. Ja. Nou ja, en voor de uitzending waren we het er eigenlijk mee eens... dat na 2026 dat eigenlijk dat racefestival... Eh, eh, op de agenda van een evenement in Zaltvoort moet blijven staan. En dat daarbij eh, dus ook wel een race-evenement moet zijn. Een echt race-evenement, want een hoop eh, race liefhebbers zeggen nu... ja, die Formule 1, dat is leuk en aardig. Maar het zijn eigenlijk maar twee klassen die rijden. Terwijl bij de historische Grand Prix... Ja, dan hebben we drie dagen lang uh, van, van, negen, uh, van acht uur s ochtends of negen uur s ochtends... tot zes uur s avonds wordt er aan één stuk door gerezen. Dus, en het is ook uh, beter uh, toegankelijk voor uh, iedereen. Dat uh, bedoel ik ook ja. uh, qua centjes en zo ja. wat het kost. Zeker, zeker, zeker. Dus, dus uh, de tip hier van deze programma makers is... Van, doe het op zo'n dergelijke manier. En dan, uh, nou, dan, dan zet je zand voort. Hou je in ieder geval... Race technisch en qua evenement ook uh, op de kaart. En je hebt het dan al een, de Parade door het dorp. Ja, dat is al pas één uh, evenement uh, ja. rondom uh, ja. de historische Grand Prix. Ja, ja. Nou, helemaal geweldig. Wij weten het wel hier bij de radio. Zeker weten. Uh. En even uh, vragen of uh, Dolly het ook weet. Want die was nog even een beetje aan het sleutelen daar. Aan de microfoons. Oh. Maar het, uh, dat kon wel goed hoor. Zo dadelijk gaan we haar horen. Live vanaf het uh, HDMZ-museum in het centrum van Zandvoort. Maar eerst, don't you worry, bye. A fiend. <laughs> <laughs> Mama, uh, you understand that? No. Well, uh, like, I don't understand how you can't, because, like, I've been to, uh, you know, Paris, Peru, you know, I've been uh, Iraq, Iran, Eurasia, you know, I speak very, very um, fluent Spanish. Uh, todo Toro Tavian, Chevrolet. You yes, understand that? Chevrolet. Chevrolet. Is, is that right, Mama? If yeah, I got my shaking room, I'm gonna do a thing. Everybody's got a thing.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 Get off. Get Don't you worry about it Gaan we houden van Stevie Wonder en Don't You Worry About The ping Ook later uitgebracht in de jaren negentig nog uh, door Incognito. En uh, Don't You Worry About The ping ook dat was een hele leuke versie van uh, die plaats. We gaan eens dus even naar het HDMZ uh, Museum, Benno. Ja, gezellig. Gezellig, want daar is uh, Dolly de aanwezig bij, een, uh, op, bij de opening van een uh, mooie nieuwe tentoonstelling in dat museum. Na drie jaar eindelijk weer een activiteit daar. Uh, Dolly, goedemiddag. Ja, goedemiddag Rob, goedemiddag Benno. Ja, inderdaad, ik zit hier in het uh, HDMZ-museum. En dat het alweer drie jaar is dat het leeg staat, het is ja niet voor te stellen. Nee, dat gaat en, heel snel. En we hebben zoveel mazzel met de twee mannen waarmee ik nu in het pringetje zit. Midden in de zaal waar prachtige werken hangen van hun vader, Henk Moal. En ik zit hier dus bij Pascal en bij Kimmel. En uh, over een kleine, nou ja, ruim een half uur gaat de officiële opening plaatsvinden. Dus ik heb ze nog net voor die tijd in de kraag kunnen grijpen. <laughs> Want daarna wordt het natuurlijk verschrikkelijk druk. Uh, maar jongens, jongens, jongens, je weet niet wat je ziet. Uh, wie wil het eerste wat zeggen? Pascal, Pascal, kijk als eerst aan, dus die hangt. Ja. <laughs> Pascal, we, we zitten hier nu in Zandvoort, in dat museum. Uh, is er een speciale reden dat uh, de tentoonstelling van jullie vader en voor jullie vader hier in Zandvoort plaatsvindt? Nou, de, de belangrijkste reden is dat de locatie beschikbaar was. En uh, dat Gimil hier woont, uh, dat heeft enorm geholpen. Kijk, dus een paar factoren die bij elkaar kwamen. En uh, ja, ik, ik kijk zo rond en ik zie die schitterende werken. En dan hoor ik de naam Henk Moal. Die heb ik afgelopen week ook gehoord, doordat jullie bij ons in het radioprogramma waren. Maar voor die tijd hebben we eigenlijk nooit echt iets van hem gehoord. Wie, wie was jullie vader? Stel hem eens voor aan de luisteraars. Nou, uh, hij, hij was zeg maar, uh, zoals ik gekscherig wil zeggen, wereldberoemd uh, in het noorden, als het om Nederland gaat. Uh, hij was niet heel uitgesproken uh, outgoing als met zijn werk moet ik daarbij zeggen. Uh, hij was een kunstenaar, hij doseerde les op de kunstacademie in Leeuwarden, Vredemant Fries, heeft zelf uh, in Arnhem en in Maastricht uh, kunstopleidingen genoten uh, op de academie daar, uh, academisch daar, en uh, heeft wel altijd geëxposeerd en gewerkt uh, en ja, daar, daar, daar heeft hij dus ons een heel groot deel van uh, nagelaten. Uh, maar ook heel veel verkocht en geëxploseerd in binnen- en in het buitenland. Uh, in Europa zelfs, uh, maar ook in Indonesië. Um, en uh, nou, een groot deel van wat hij heeft nagelaten willen we eigenlijk hier laten zien. Ja, want jullie vader is tien jaar, dit jaar, tien jaar geleden overleden. Dus dit is uh, een, een erfenis feitelijk... En... ...deel van de erfenis. Ik, ik, ik, ik zie Kimmel uh, stekend naar me kijken. Ik denk dat jij er wat over wilt zeggen. Of was het gewoon interesse dat je zo zit te kijken? Het was interesse, maar ik, uh, nee, we hebben een klein deel maar kunnen ophangen. Dat is uh, omdat uh, enerzijds uh, die collectie enorm is. En uh, anderzijds het museum maar bescheiden maat heeft. Dus we hebben erg ons best gedaan. Ongeveer bestaat het over is. En toen ik hier net rondliep, toen stapte ik dat ook. Um, zou een van jullie uit kunnen leggen waarom jullie dat zes decennia aan grote werken. Hij heeft zes decennia geschilderd en een soort overzicht van die zes decennia is ook op één uh, wand uh, te zien. Uh, we hebben een atelier uh, met uh, ook echt even wat ambachts, uh, wat, wat tools van hem waar hij mee schilderde. Een, een hoekje met zelfportretten. Uh, en we hebben ook een galerie en dat is een, uh, een, een deel waar het selectie van de werk ook te koop is. En, en uh, het, ik, ik zag ook, uh, want jullie hebben een prachtig programma laten drukken. met een uh, overzicht, wat alles heel duidelijk en inzichtelijk maakt. Dat heb ik me goed gedaan. Um, maar ik zag ook dat in de filmzaal. is ook iets te doen, hè? Ja, dat klopt. We hebben. Uh, mooi gebruik gemaakt van die filmzaal, uh, die was er op slot. Uh, en daar kun je dus uh, twee korte documentaires zien. Uh, eentje is een, uh, een interview en een ander is een interview uh, ja, in, in memoriam. Uh, dus die is gemaakt uh, nadat hij is overleden of in de, in de aanloop daarvan samengesteld. Um, en daarin uh, is hij aan het woord. En dat is heel erg leuk omdat ook van de werken die uh, hier te zien is, uh, uh, zijn. Uh, ja, vertelt hij wat hij ervan vindt, wat vandaan komt en uh, wat hem inspireert. En dat is wel heel erg leuk. Ja, dat is fantastisch. Want ja, de mensen die Henk niet gekend hebben, jullie vader... Uh, kunnen zich dan toch een prachtig beeld vormen... Uh, over de man achter de schilderijen. En uh, ja, ik, ik moet zeggen, ik ben echt ontzettend onder de indruk... En, en ik wil ook eigenlijk iedereen in Zandvoort en omgeving en familieleden oproepen om hier te komen kijken. Want dit is zoiets apart. De kleuren die, die deze man gebruikte, de spirituele uitingen die erin voorkomen. Maar ook tragische uitingen. Het, is, het vertelt echt een heel leven van een hele bijzondere en indrukwekkende kunstenaar. Jongens, um, ik, we gaan echt richting de opening. We gaan het niet lang meer maken, het, het, uh, het gesprek. Ik zou jou willen vragen, wanneer kunnen de mensen komen kijken? We zijn vanaf morgen open in de weekenden van 12 tot 5. 11 tot 5, dat, uh, uh, dat weten we nog niet goed. Uh, maar uh, in ieder geval in de weekenden en hoe lang het duurt, dat weten we ook niet is ook waarom we het een pop-up uh, expositie noemen uh, op de website uh, die we hebben uh, collectiehenkmoal.nl, uh, vind je de laatste informatie ja want dat is natuurlijk uh, wel ja uh, je, je bent hier zolang het kan en zodra het verhuurd gaat worden, dan zullen jullie alles weer in moeten pakken. Dus uh, lieve luisteraars, lieve mensen, des te meer reden om uh, deze kans te grijpen en hier naartoe te komen om, om het te zien. Want dit moet je gewoon beleefd hebben nu, nu het nog kan, nu het zo dichtbij is. Want de volgende rondes gaan waarschijnlijk naar Groningen en Arnhem, hè, heb ik me laten vertellen, de volgende tentoonstelling. Dat uh, is wel... Uh, als het aan ons ligt uh, zeker... Uh, Arnhem uh, in elk geval... en uh, wie weet Maastricht... en Groningen ook... Uh, uh, en als het aan mij ligt... Uh, of anders, uh, dan gaan we... dat natuurlijk blijft het hier niet bij. Ja. Oké. Okay. Oh, nu hebben jullie de kans handwoord. Dus ik zou zeggen... Uh, we schakelen weer terug naar de studio. Hartst dolly, Dolly, Dolly... Ja? Wij ja? hadden nog een uh, vraag. Kunnen we okay. daar uh, gratis uh, naar binnen om de tentoonstelling te bekijken? Ja, de tentoonstelling is in principe gratis... want er is geen entreeprijs... Maar het wordt natuurlijk wel enorm gewaardeerd als je in het potje een, een bijdrage achterlaat naar eigen inzicht. En kunnen natuurlijk. Kijk, heb je geen geld, en heb je geen geld. Dan kom je binnen en ga je lekker genieten. Maar uh, mocht je toch wat over hebben voor, deze, voor dit prachtige initiatief... wat denk ik klauwen met geld gekost heeft om dit allemaal uh, te realiseren... Uh, een bijdrage wordt natuurlijk wel enorm op prijs gesteld. Oké, okay, Dolly, mag ik je hartelijk uh, danken voor het uh, interview. Uh, tuurlijk mag je En, uh, en uh, uiteraard uh, heel veel plezier zometeen bij de opening, hè? Uh, uh, uh, ja, nou, ik denk dat ik die net niet meemaak. Want zo, of kan ik even nog blijven? Ja, je kan nog wel even blijven. Maar uh, ja, zo rond half vier uh, verwacht ik je zeker dat wel. Dan uh, ben ik er. Ben okay. Ik er. Okay. Nou, helemaal goed. in de studio. Helemaal goed. Uh, dankjewel, Dolly. En goed, tot straks, hè? Tot straks. Dat was uh, Dolly. Straks uh, hoor je Dolly ook op de radio, Benno. Ja. Maar eerst gaan we straks ook om uh, kwart over drie eens even praten... over uh, ja, het programma van uh, morgen in, uh, morgenmiddag en morgenavond eigenlijk. Ja, oh ja. Twee, ja. twee programma's. Twee nieuwe programma's. Ja, zeker. Ja. Nou, dat gebeurt uh, straks rond uh, kwart over drie. Eerst gaan, uh, gaat Benno als ze dadelijk eens even kijken... even naar buiten hangen wat er weer gaat worden voor de komende dagen. Even wat Ja, zeker. deze man wel een hitmachine noemen. Zoveel uh, platen heeft hij gemaakt... Uh, die heel goed uh, scoorden... in de Nederlandse top 40. Waaronder uh, deze. Running with the Night door de line origin. Zie je de weer nou, het is al lang... over half drie, uh, Benno. Maar uh, gelukkig uh, ben jij er met het weer... voor de komende dagen. Ja, inderdaad. Nou, We beginnen even bij vanmiddag... En dat, uh, we kijken naar buiten en we zien inderdaad uh, blauwe stukken hemel met wolkjes. En dat uh, schrijft weerplaatsa aan ook. Uh, we hebben een temperatuur van rond de 6 graden. Die zakt uh, vanavond uh, naar 3 en vannacht houden we 2. Dus we blijven boven het vriespunt. En dan hopelijk morgenochtend minder krabben. Want ja, ik hoorde vandaag toch dat mensen hun auto echt uh, uit de vorst uh, moesten bikken. Dat was uh, dus best wel heftig... Uh, dan de komende dagen, morgen 12 januari, 55% kans op zon. En eens even kijken wat wordt 7 graden maximaal en 2 graden minimaal. En de klan een klein drupje uit de hemel vallen. Maandag. En, um, en maandag, oh, dat wordt een koude dag, zeg Rob. Het oh blijft, ja, ja, trek je jas maar aan, hoor. Nog steeds 55% kans op zon, maar het wordt maar 3 graden. Dus maandag een koude dag met, uh, en het blijft waarschijnlijk droog. Dan vanaf uh, 14 januari tot en met 18 januari gaat de temperatuur omhoog. Dinsdag is het gelijk 8 graden, dus een, een behoorlijk verschil met de maandag... En dan klimt het op woensdag naar de 9 graden. Om dan weer richting zaterdag af te zakken naar de 6 graden. En elke dag kan er een drupje vallen. Eh, maar het is niet veel hoor. Het is uh, maximaal 0,2 En Geen ijsel hopelijk. Eh, nee, dat, uh, want, nou, dat is goed dat je dat even zegt. De minimumtemperatuur die blijft uh, vanaf woensdag uh, 6 graden. En, um, dus dat is mooi. Dat is 5, 6 graden. Alleen dinsdag is het dus uh, wat lager, nog 2 graden. Maar ach, dat mag geen naam hebben. Als het maar boven het vriespunt blijft. Zo is het En de kans op zon is het grootste de komende dagen. Vanaf donderdag hebben we 85% kans op zon. En het loopt op tot 90%. Als Robbie weer zijn radioprogramma heeft. Ah, staat er kijk, achter. ja, dan schijnt altijd de zon. In. Daarom. daarom ja, zeker. Nou, het weer is ook naar te lezen op onze ZFM app, dan blijf je ook op de, de hoogte van het weer hier in de regio Standfoort. Dat was het weer, zie je het Zo, dat was het weer. En we gaan weer door met de lekkere muziek zo op de zaterdagmiddag. Wat dacht je van uh, de nieuwe single van uh, ...te samen met uh, Mario? En uh, die single heet uh, Is Still Into You. Can't deny, can't deny, you're worth it Cause after all this time, I'm still into you. de voetjes van de vloer. Hè, met uh, stil into you. Gisteren was uh, de nieuwjaarsreceptie in de dorpskerk hier uh, aan het uh, kerkplein uiteraard. De protestantse kerk. En onze burgemeester uh, was daar uiteraard ook bij aanwezig. En elk jaar heeft hij een uh, mooie nieuwjaars toespraak voor ons. Uh, Benno's. Ja. ook uh, gisteravond. Okay. En voor de mensen die hem gemist hebben, gaan wij uh, nog een keertje luisteren naar uh, de toespraak van gisteravond van uh, burgemeester Molenburg. Tot u spreekt de burgemeester van Zandvoort. Stilte in de zaal. Hier is hij. Dankjewel. Ben, wat uh, doe je dat mooi. Uh, goedenavond, Zandvoort. Mag ik ook achter in de zaal, alstublieft, de aandacht. Uh, en ik wil graag beginnen met u luid een welgemeet en uh, gelukkig 2025 te wensen. Uh, wat goed om jullie hier allemaal in zo'n grote getale te zien, om te proosten op het nieuwe jaar. Vorig jaar schreef het Harms Dagblad, Richard Stekenburg staat hier, uh, over onze nieuwjaarsreceptie. Anders is niet ongebruikelijk in Zandvoort. Uh, en dat klopt. Want waar andere gemeenten dat allemaal zelf doen, zo'n receptie, doen wij dat met elkaar, met alle verenigingen, met alle mensen die je hier om u heen ziet met die mooie banners en met een comité vol bevlogen mensen die dat allemaal voor ons organiseren. En Ik wil mijn grote dank en mijn grote waardering uh, uh, uitspreken voor Hilly Jansen, voor Ben uh, Zonneveld, u hoorde hem net, en Achilles Kok, die dit allemaal mogelijk maken. En u mag voor ze applaudisseren, lieve mensen. En ben, ben, wat fijn dat je er ook dit jaar bij bent. Vorig jaar moest je ons helaas noodgedrongen op afstand volgen. Uh, maar goed, het was fijn dat, uh, dat, dat je er dit keer weer zo vol goede moed uh, tegenaan komt. En ik wil ook uh, uh, Marcel, Marcel Busker daarachter en zijn team bedanken voor de catering en de verzorging. En natuurlijk Pet van Kessel voor uh, de muzikale omluisting. Hij staat achter in de kerk. Uh, gaat vooral ook even luisteren, want hij maakt de mooiste dingen die er zijn. Um, lieve mensen, het is onze gewoonte om deze receptie te doen midden in de samenleving. Um, Vorig jaar waren we bij Nieuw Unicum um, en dit jaar zijn we hier in onze prachtige dorpskerk. En mijn dank gaat dan ook uit naar John Vrijthof, de dominee en het kerkbestuur voor het beschikbaar stellen van deze kerk en voor de ongelooflijk fijne samenwerking die we daarin hebben. Lieve mensen, vandaag is een dag met een dubbel gevoel. Um, want hoewel wij hier feestelijk bijeen zijn, um, heeft deze dag ook een zwarte rand. Vanmiddag waren Gert-Jan Bluis en ik namens het college en de raad aanwezig bij de uitvaart van onze oud-wethouder Raymond van Haafden. Hij is op 30 december um, uh, in het vorige jaar veel te vroeg overleden. En hij is ruim twee jaar van 2020 tot 2022 wethouder geweest in onze gemeente... Hij was een zeer betrokken en bevlogen bestuurder. Hij had ondanks de korte tijd dat hij hier gewerkt heeft een groot hart voor Zandvoort. Hij was nauw betrokken bij onder andere de jeugd, sport, het jongerenwerk, de Formule 1. En we zijn ongelooflijk dankbaar wat hij in die jaren voor Zandvoort gedaan heeft. En wat hij voor de Zandvoort dus betekend heeft. Zandvoorters. Bij een nieuwjaarstuifstreek toespraak als deze hoort een terugblik. Um, maar dat doe ik niet uitgebreid. Toch neem ik me kort even mee naar de vrijdag voor kerst. Ik werd om 12 uur geïnterviewd door Zandvoort Insight bij de kerstboom in ons raadhuis. En ze vroegen mij een terugblik op het vorig jaar en ik vertelde dat het met name politiek een relatief rustig jaar was geweest. Ik had beter op moeten letten. Want in mijn omgeving weten mensen dat als ik roep dat het rustig is, dat er niet heel veel gebeurt, dat het bijna een wet is dat er vervolgens toch ...zaken zich on anders uh, ontwikkelen. Um, en natuurlijk, ik weet, het hoort bij de, bij de politiek. Um, maar goed, vlak voor de kerst hadden we toch een andere politieke situatie... ...met één partij die besloot zich terug te trekken uit het college. Um, dat hoort bij het politieke bedrijf. Het Galische dorp bestaat alleen in steeds, En we bestaan in deze gemeente bij de gratie van het feit... ...dat we gelegen zijn aan het strand. En dat mensen daarom graag hier naartoe komen. Onze welvaart hangt primair samen...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 Zoals gezegd, Zandvoort bestaat bij de creatie van onze omgeving... onze ligging en, uh, in de metropoolregio Amsterdam. En dat stelt ons voor de dure plicht om ons aanbod en onze uitstraling... met open armen naar die regio en die omgeving te kijken. Open armen voor onze uh, bezoekers en voor mensen die een veilige plek zoeken... maar ook voor investeerders die in onze gemeente actief zijn of overwegen dat te worden. Een euro kan maar één keer worden uitgegeven... En laten we er vooral voor zorgen dat dat in Zandvoort gebeurt. Geen kans te laten lopen, want zoals mijn favoriete spreekwoord luidt: de honden blaffen, de karavaan trekt verder. Kortom, wij kunnen heel druk met elkaar zijn hier, maar we moeten niet vergeten dat de wereld om ons heen gewoon doordraait. Afgelopen jaar is onze toeristische visie vastgesteld, en deze maand bespreekt onze raad het nieuwe evenementenbeleid. Beide zijn vernieuwend, ambitieus. En richten zich op de lange termijn. En we zijn ambitieus in Zandvoort. We zijn ambitieus om de kwaliteit van onze evenementen, maar ook van de beleving van een bezoeker aan onze badplaats te verhogen. Kijk daarbij bijvoorbeeld naar de plannen voor de middenboulevard, die de afgelopen commissie in onze raadzaal zijn besproken. Ambitieus waar het gaat om het verzorgen dat de druk van het toerisme en de leefbaarheid gelijktijdig kunnen blijven opgaan. Ambitieus op het gebied van woningbouw... kijk naar de gerealiseerde woningbouw op het Watertorrenplein en de stappen die we bijvoorbeeld maken bij Keuriedex... Manezen-Rukkert en het Badhuisplein. Kijk ook naar het prachtige initiatief van Strijder met nieuwbouw in Noord... en de duinwachter op het terrein aan de Van Alphenweg. Speciale aandacht gaat ook naar Nieuw-Noord. Onze ambities zijn ook daar groot. De gemeenteraad heeft unaniem 23 miljoen beschikbaar gesteld... voor de herinrichting van Nieuw-Noord. dat is heel veel geld... En de eerste veranderingen zijn gelukkig al zichtbaar. Daarbij hebben we ook aandacht voor de gevoelens van onveiligheid die er bij de bewoners zijn. Samen met onder andere jongerenwerk, politie, jeugdboa's zitten we er bovenop en doen we wat we kunnen. En kijken we op ieder moment wat we nog beter kunnen doen. Openbare orde en veiligheid zijn ongelooflijk belangrijke thema's in onze badplaats. Zeker de overlast op de warme dagen. Op de warme dagen. Helaas is dat ook een algemeen maatschappelijk probleem. En agressie neemt toe wanneer de temperatuur oploopt. Mijn boodschap is daarbij heel erg duidelijk. Als je hier komt om de boel te bezieken, dan ben je niet welkom. Regelmatig tel ik gebiedsverboden uit. En wat me daarbij opvalt, is dat het niet alleen maar jeugd uit Amsterdam is, maar dat ze zelfs uit Lelystad, Harderwijk en de Bollenstreek komen. En dan kunt u zeggen, we zijn aantrekkelijk blijkbaar voor heel Nederland, maar liever niet voor iedereen. Um, en de overlast, dat kunnen we niet alleen oplossen. We zijn kort geleden in Scheveningen geweest, een zeer inspirerend werkbezoek met een groot aantal mensen, onder andere van de politie, om te kijken wat we daarvan kunnen leren. En de lessen die we daar leren, nemen we ook mee terug naar Zandvoort. En zullen we ook het komend seizoen, uh, zullen we die hier uh, hanteren. Daarnaast pakken we ondermijning aan. En met onze partners werken we steeds vaker samen om signalen te herkennen en op te volgen. En hierbij is echt de hulp vanuit inwoners heel erg belangrijk. Want u bent het vaak die eerst dingen ruikt, hoort of ziet, meld dat, dat kan ook anoniem, wees daar niet terughoudend in zijn. En we hebben de afgelopen periode gezien dat dat tot resultaten kan leiden met het oplossen van problemen. We staan bezigen. de in mijn ogen zeer belangrijke denker Jan Rotmans, zei een tijdje geleden, we leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperk. Hij ziet dat veel ten positieve. En ik ook, want ik ben een positief ingesteld mens. Maar er zijn ook duidelijk tendensen die grote zorgen baren. Zaken die onomkeerbaar onze maatschappij zullen veranderen. Wie had tot kort voor, voor kort gedacht dat we het uh, zouden hebben over een eventuele dreiging. En dat we betrokken zouden kunnen raken bij oorlogssituaties. Ik zie hier de veteranen, die weten hoe het is in die situatie. En we moeten er niet aan denken dat dat ook uh, ons gaat overkomen. Misschien niet op ons grondgebied. Maar in ieder geval daar wel in meegenomen worden. Of de uitdagingen waarvoor we staan voor, als het gaat om klimaatveranderingen en de enorme snelle technologische ontwikkelingen en de bijna ongebreidelde macht van een aantal grote kleine groep techbedrijven die voor een belangrijk deel ons leven bepalen. We moeten met veel rekening houden. Water, verwarming, licht, internet. We vinden het de gewoonste zaak van de wereld. Maar het uitvallen van één of meer voorzieningen is, en dat blijkt steeds meer, meer dan denkbeeldig. En dat kan voor flinke overlast zorgen en bij lange duur tot ontwrichting van onze samenleving. En het is belangrijk dat we weten hoe we hiermee omgaan en dat we ons daarop voorbereiden. En ik ben niet de enige burgemeester die hier aandacht voor vraagt, want velen gingen mij daarin voor een sombere mededeling, dat we ons moeten voorbereiden op meer zelfredzaamheid. Dat er een moment is dat we op onszelf aangewezen zijn. En ik roep u echt op om u daar zich in te verdiepen. Op de site van de veiligheidsregio Kennemerland is daar ook informatie over te vinden. En ik raad aan, kijk daarnaar. Maar lieve mensen, zelfredzaamheid gaat veel verder dan het aanschaffen van een overlevingspakket. Zelfredzaamheid betekent dat we elkaar, op elkaar aangewezen zijn. En ook, ook er voor elkaar moeten zijn. En dat betekent elkaar kennen en elkaar vinden. Mocht zo'n situatie ontstaan... Dan vallen we terug op onze oude structuren, zoals bijvoorbeeld het nabuurschap. Dan is er ineens de straat en de buurt die veel directer en belangrijker zijn dan je misschien gedacht hebt. En dominee Srijdhoff heeft ook hier op kerstavond daarover gesproken. En hij zei, door de individualisering in de samenleving moeten we nu weer leren om samen te werken. En dat kan alleen als we onze buren weten te vinden. Ondanks verschil in religie, geaardheid of achtergrond. In tijden van crisis telt dat niet en zullen we het met elkaar moeten doen. En ik kijk daarbij ook naar Den Haag. Want waar wij in lokale gemeenschappen weten dat we elkaar nodig hebben... helpt taal uit de residentie die polariseert en mensen uit elkaar drijft niet. Wat we nodig hebben is een landelijke overheid die verbindt. Die zorgt dat als het erop aankomt, we niet tegenover elkaar staan, maar naast elkaar. Onze Zandvoortse filosoof Jan Lammers... Heeft eens gezegd aandacht moet uitgaan naar waar het thuis hoort. Hij zei dit tijdens de coronacrisis, waar hij continu vragen kreeg over het wel of niet doorgaan van de Formule 1. En voor hem was het ondergeschikt. Hij moest de aandacht juist uitgaan naar wat het belangrijkste wacht: de slachtoffers van corona. En we zien het vaker: onderwerpen worden uitvergroot, terwijl voor het eigenlijke probleem geen aandacht is. Op social media papegaaien we elkaar na. En de algoritme zorgen ervoor dat we alleen te zien krijgen wat onze mening bevestigt. En als er dan een tegengeluid is, staan we vaak gepolariseerd tegenover elkaar. Iets is zwart, iets is wit, grijs en tinten lijken niet te bestaan. Terwijl we allemaal weten, u en iedereen, dat zaken nooit zwart-wit zijn. En dat de meeste mensen gewoon gematigd denken en alleen maar het beste voor zichzelf en hun omgeving willen. <tus> Ik ben in deze ruimte niet de eerste die spreekt over verdraagzaamheid. Luisteren en omzien naar elkaar. Het zijn waarden die universeel zijn. Die zowel in de kerk, moskee als de synagoge verkondigd worden. Respect voor elkaar, voor elkaars geloof, standpunten en meningen. En respect voor iemands geaardheid of afkomst. Ik hoor vaak dat we allemaal hetzelfde zijn. En gelukkig is dat niet zo. We zijn niet allemaal hetzelfde, we zijn allemaal verschillend. Maar juist onze verscheidenheid maakt ons als mensen bijzonder. Maar laten we elkaar behandelen als gelijke, zeker in een wereld waarin we vieren dat we straks 80 jaar geleden bevrijd werden. En dit is iets om elke dag bij stil te staan. En ik zie gelukkig in onze gemeenschap veel voorbeelden van de verbinding. Um, een mooi stuk in het Haarmstadblad vorig jaar na storm Polly over uh, met de kop hoe uh, zandvoorters um, uh, elkaar helpen. Zo gaat dat op het strand. Iedereen helpt mee. Uh, om strandtenten uit te graven. En het afgelopen jaar, um, hoe we met elkaar ook uh, om de eigenaar van Mangos heen zijn gaan staan... op het moment dat hij mishandeld werd. Um, de stille tocht in Noord naar een feestelijke steekpartij... zijn prachtige voorbeelden van verbinding en mensen die hun verantwoordelijkheid daarin nemen. Het zijn mooie voorbeelden um, en laten we die koesteren en omarmen. Lieve mensen, ik kijk ondanks alle uitdagende vraagstukken naar, uit naar een bijzonder jaar... ...naar een prachtig strandseizoen, naar de vijfde editie van de F1... ...naar het eerder genoemde street art, naar Zandvoort art... ...dat in 2021 begon met twintig kunstenaars. Um, en de afgelopen editie waren dat er tachtig. En ze staan in de rij om mee te doen. En ik haalde al aan de viering van 200 jaar badplaats. Um, dat gaan we op verschillende momenten vieren. En dat betekent dat we daar echt ook de komende jaren ruim de tijd voor nemen. We starten met een historisch onderzoek... ...waar nu het begin mee gemaakt is. En u zult daar in de Zandvoortzoekkrant heel veel over kunnen volgen. Zandvoorters, over die krant gesproken, we leven in een geweldige dorp. Want kijk naar de laatste editie van 2024 eens in die krant voor het jaaroverzicht. Er stonden hele mooie dingen in. Ziggy en Dins werden genomineerd voor een Edison, twee rappers uit Zandvoort. Bodine Monet stond in de nationale finale van Duitsland voor het Eurovisie Songfestival, ook uit Zandvoort. We hebben een Miss Universe Nederland, Veet Landman. Wendy Moore, zangeres, stond op de talent stage van de AFAS Live. Terug in de tijd van Yves Berendsen was de zomerhit van 2024 en stormde de top 2000 binnen. En ik neem aan dat u alle naar zijn twee optredens in de ziggo gaat van de zomer. En maar liefst drie Zandvoorters zijn genomineerd voor de persoon van het jaar in het Haarmes En ik kan zo doorgaan en doorgaan. Lieve mensen, Zandvoort is een geweldige plek om te wonen. Kijk alleen al naar de vele organisaties om u heen die zich hier presenteren. Met meer dan 46% van onze inwoners die wel eens aan vrijwilligerswerk doet. Dat bleek uit onze laatste peiling. Dat is echt heel bijzonder en daar mogen we elkaar met elkaar heel trots op zijn. Lieve mensen, 2025 wordt een bijzonder jaar. Het is het jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart, in maart 2026. En traditioneel daarmee ook een heel spannend jaar. En ik ben dan ook blij met de vele aanmeldingen voor de cursus Lokale Politiek die gisteravond is begonnen. En laten we hopen dat een aantal deelnemers hun weg naar onze gemeenteraad weten te vinden. Ik sluit af. Ik heb het vaker gezegd. We zijn een uniek dorp. Zandvoort zal in de komende jaren veranderen. Maar ons DNA blijft hetzelfde. Wees niet bang voor verandering of het onbekende, maar informeer je, blijf met elkaar in gesprek, zie om naar elkaar en laten we met elkaar er een mooi jaar van maken. En graag heb ik met u het glas op dit jaar. Ja, Zo. Zo, dat was hem de nieuwjaars toespraak van de burgemeester Benno. Ja, wat een mooi verhaal. Ja, zeker een mooi verhaal en uh, ja, nog eventjes herhaald natuurlijk op uh, deze zaterdagmiddag. Eh, we gaan nog één plaatje draaien. Had het over Yves Berensen. Ja. Hè, met terug in de tijd, wat een groot hit is dat geweest. We kunnen nog een minuutje Yves uh, laten horen. Hier oh. komt hij aan. Elke dag samen, de tijd die vloog. We droomden van later, maar verloor je uit het oog.